En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 2 uur. Christian Bodenbakker met het NOS Journaal. Het partijkader van 50PLUS heeft unaniem Norbert Klein gekozen... als nieuwe fractievoorzitter in de Tweede Kamer... na het vertrek van Henk Krol. Gisteren zei Klein al dat hij bereid was Krol op te volgen. Nu blijkt dus dat de partij helemaal achter hem staat. Klein zegt dat hij minder mediageniek is dan Krol, maar dat hij zijn best gaat doen. Henk Krol spreekt berichten tegen dat hij in de Tweede Kamer wil blijven zitten. Zijn ontslagbrief ligt al bij de Griffie van de Tweede Kamer. Zijn plek wordt ingenomen door de nummer drie van de kandidatenlijst, Martine Baai Timmerman. De A6 is vanochtend bij Lelystad urenlang dicht geweest vanwege een ongeluk. Een busje met drie inzittenden sloeg daar over de kop. De passagiers liepen hoofdletsel op. Eén van hen is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Bij het ongeluk waren geen andere auto's betrokken. De snelweg werd in de richting Almere afgesloten. In de andere richting ontstond een kijkersfile. Rond half één werd de A6 weer vrijgegeven.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 Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat bij Muiden 4 kilometer file. De A7 Hoorn richting Amsterdam is door een ongeluk dicht. Verkeer moet er via de vluchtstrook langs tussen Purmerend Zuid en Afritzaandijk. En er staat een file achter tussen Purmerend Noord en afrit Wormer van 4 kilometer. File op de A27 Utrecht richting Golkum door werkzaamheden op de A12. Bij knopendunetten 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZierfM. ZierfM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Rijmen we het uit op de zaterdagmiddag bij CFM. Lekkere muziek uit de jaren 80. Even na twee uur. joh, starship en we built this city. Voor Zandvoort en de regio. En even na twee uur betekent een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Welkom. Uh, goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Ja, Daar zijn we weer. Drie uur live. Drie uur live. Vanuit het Mediapark Zandvoort. Ik vind het zo mooi. Het blijft mooi woord. Hè? Moe, Media Park. Mooi, mooi, mooi. Nou, we hebben weer een uh, overvolle agenda, luisteraars. Uh, allereerst uh, de vaste items die u van ons gewend bent. Rond de klok van half vier hebben we de evenementenagenda. Dus houd uw pen en papier bij de hand. Want er zijn weer de nodige evenementen uh, in en rondom Zandvoort... waarvan ik kan, zou kunnen denken van... hé, hey, daar zou ik graag heen willen. Kunt u dat gelijk opschrijven. Half vier. De evenementenagenda. Half drie het weerbericht. En dan heb ik ook een beetje sneu. Oh. Nou heb ik ook een beetje sneu. Ja, want Lex is met reces, hè? Klopt. Dus ja. jij bent de weerman. Dat raar. En dat is vorig jaar is het ook goed bekomen. Maar elke keer als ik het weer... was het is altijd slecht weer. Dus, uh, uh, dus Lex weg. Dus dan is het slecht weer. Maar goed. Uh, half drie hebt u het weerbericht. Half vijf hebben we het dieren van de week. En uh, rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de week. En waar kan het anders over gaan dan over cowboys en indianen? Ja, vanwege u... korredag. Heel goed, Rob. Dus uh, kwart voor vijf, uh, liefhebbers, het gedicht van de week. En dat gaat allemaal over cowboys en indianen. Wat wilde jij vroeger altijd zijn? Cowboy of indiaan? Eh, uh, cowboy. Ja, uh, oké. Okay. Ik indiaan. <lacht> <lacht> oké. Okay. Uh, tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. We gaan naar de volgende uh, plaat gaan we praten uh, met Willem en Gerard. Met name Gerard en Willem. Want uh, het garnalenpellen zit er weer aan te komen. En wel op 26 oktober uh, gaat, wordt er weer garnalen gepeld in Thalassa. En zij gaan ons de, alles over vertellen over de voorbereidingen, de stand van zaken. En uh, hoe gezellig die dag weer gaat worden. Dus rond de klok van tien over twee. Dan, ne, daarna gaan we schakelen uh, naar uh, Lena van der Haak. Want Lena is voor ons aanwezig bij de Korendag vandaag. En dat uh, staat allemaal in het teken van de Country and Western. En dat is vanmorgen allemaal om tien uur begonnen... en loopt door tot vanavond tien uur. En Kunstliefhebbers uh, dit weekend, de, u weet het ongetwijfeld... dit weekend is er de Kunstkracht 12, dus daar gaan we ook nog even uh, over praten. Vanmorgen geopend. Uh, uh, ja, om half elf door onze wethouder Gert Tonen. En ik was daarbij, maar die man was niet gelukkig. Nee? Nee, want uh, de crisis slaat toe. En, uh, maar desondanks is er weer een prachtig programma dit jaar uh, voor Kunstkracht 12... Daarover later meer. Rond de klok van kwart voor drie gaan we. Uh, gaat e onze verslaggever Jaap Koper heeft een interview gehouden met Marijke van Wonderen. En dat gaat uiteraard. Uh, Marijke van Wonderen is van de beach Singers En die gaat ons van alles ook vertellen over het Korendaggebeuren. En uh, rond de klok van kwart over vier. Ja, luister dus het houdt niet op. Onder het motto van. Gaat het weer een beetje, meneer de Visser? Gaan we schakelen met saint Want afgelopen week was er daar de, de zeilwedstrijd. Of de zeil, ja, verstijn kan ik wel zeggen. De voile de Dat zijn zeilwedstrijden. Uh, met uh, klassieke oude zeilschepen. Dat interesseert ons natuurlijk ook. Maar ook wat er op het menu staat in Saint-Tropez. Uh, voor de rest natuurlijk nog veel sport. Uh, ik zou zeggen, genoeg gepraat. Country music. En af en toe muziek. Hier is Johnny Cash en One. Ja? Ja, hij doet het. Oh. Ja, ja. ja ik, ik hoor helemaal niks. Dus... Knopje. Knopje, ja, knopje. Hm. Mm. <laughs> Heel goed. <laughs> Doe maar anders. Z ik zal hem even een ander plaatje doen. Uh, bijna Johnny Kiss, hè, Albert Jan? Het leek er een klein beetje Daar had er iemand met zijn vingers aan ja, de knopjes ja We weten ja, ja, ja, ja, ja. allemaal de... wie het is. Ik zal het naam niet noemen. Luister dan en dan doet hij het niet. En dan doet hij het niet. Nee. Goed, maar we hebben de oorzaak gevonden. Goed, zoals ik u beloofd had, uh, luisteraars. Uh, aangeschoven zijn Willem en Geert. Heren, goedemiddag. Goedemiddag, uh, Rob, uh, Albert Jan. Juist. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja. ja goed, zo. Hé, hey, Gerard hey, Gerard. Ja. Gerard is er ook. <laughs> en dat gaat met alles te maken met het garnalenpellen dit jaar... En wanneer uh, staat dat te gebeuren, uh, Dat is uh, op zaterdag 26 oktober. En uh, we beginnen dit jaar al om vier uur middags. Oké, okay, kom ik zo meteen even op terug... Uh, de inschrijving is al open. De inschrijving is open. Uh, dat loopt ook al aardig. Uh, we hebben inschrijvingen uit diverse plaatsen in het land. Komt die mevrouw Noord-Nederland ook weer of niet? Nee, helaas. Die Ach, ja. is verhinderd. Dat hadden we wel mooi gevonden natuurlijk. Ja, ja. Maar we hebben wel de kampioen onder andere van Ekewiel. We hebben de vieze wereldkampioen. Is erbij. Onze titelverdediger uh, Arnold Bluis natuurlijk. Ja. Uh, eerste winnaar is Hans Davids. Uh, ja, en dan de andere inschrijvingen. We hebben ook een heel ander opzet dit jaar. Uh, heb je een spiekbriefje of hoe zit nee, dat? Nee, ik heb okay. een spiekbriefje nee, niet. Volgende vraag. Uh, dus je hebt een andere opzet als vorig jaar. Dat was vorig jaar over meerdere dagen. Ja, dat klopt. Voorheen hadden we twee voorrondes. En die vonden plaats bij uh, Thalassa. Dat is, uh, hebben we gedaan in die tijd... vanwege dat Thalassa de grote sponsor is. Die, die zorgt namelijk voor de kanalen. En jullie weten, we deden het altijd bij een café op de Zeestraat. Ja. En dat is niet meer... Uh, toen die eigenaar ermee stopt hebben we gezegd van nou uh, dan gaan we volledig naar Talassa toe en dan kunnen we alles op één dag doen. Wel op, met een heel andere opzet. Uh, voorheen was het zo er kon maar één kampioen worden. En dat hebben we afgeschaft uh, op verzoek van de deelnemers. Het is nu zo iedereen gaat één keer pellen een bepaalde tijd en dan gaan we de boel opsplitsen. Dat wil zeggen dat uh, we krijgen een groep A en een groep B. Groep A... Ze zijn dan zeg maar de betere Pellers en groep B de iets mindere. Maar die maken dan ook kans om kampioen te worden. Dus je gaat het opsplitsen twee classes. Twee klassen. En dat was een verzoek, dat kwam uit de deelnemers voort? Ja, want uh, ja, de mindere deelnemers, daar het totaal geen kans. Nee. En ja, we willen toch allemaal, het is een wedstrijd en iedereen wil toch uh, een beetje erkenning hebben... voor hetgeen wat hij doet, dus vandaar twee klassen. Oké, okay, uh, twee klassen, twee, twee winnaars krijg je dus aan het einde van de dag. Vier ja. uur beginnen jullie... Dus dat wordt een uh, druk programma. Ook voor de organisatoren. Uh, uh, aan de bak, zou ik zo zeggen uh, dan. Het is een uh, lang programma die dag. Dat klopt ja. inderdaad. Want uh, als je op vier uur begint. Je laat eerst iedereen pellen. En dan moet je nog een keer op gaan splitsen in twee klasses. Die diverse rondes gaan doen. Dan uh, de, is ook de planning dat we zo rond tien uur scheren. Ja, tien uur. Rond tien uur s'avonds zijn we dan helemaal klaar. Het probleem is... Voorheen bij Oomstij ja. was het tot drie uur. Ja. Maar op strand... Mooi moet je hem twaalf uur stoppen. Ja. En dus. uh, wat, wat is jouw rol in het organisatiecomité, Gerard? <laughs> ik hou het spul bij elkaar. Ja. <laughs> de olie van de organisatie. Ja. ja, precies. Helemaal goed. En uh, jij zit in de wedstrijdcommissie? Onder andere. Je gaat wegen? Uh, ik ga meewegen. Ik ga kijken of het uh, allemaal eerlijk verloopt. Want het gaat natuurlijk om dat er schoon, uh, schone granalen liggen... en niet dat er schilletjes tussendoor komen. Want daar staan strafpunten voor. Oké, okay, dus ja, dat moet ook wel. Hè. Naarmate het succesvoller wordt, moet je ook strenger worden, want uh, ja, je moet, moet het wel in de gaten houden en moet ook clean blijven. Wat ik trouwens uh, hoorde van iemand die vorig jaar meedeed, is dat de, de kwaliteit van de garnaal ook belangrijk is. Dat is absoluut belangrijk. Uh, we zijn natuurlijk afhankelijk van het weer. Ja. Uh, mocht het in die week uh, goed weer zijn dat er hier en wat garnalen gevangen kunnen worden, dan gaan we met die granalen werken. En anders krijgen we ganalen vanuit uh, handel, zeg maar. En ja. dat zijn de ganalen die je ook op de markt kunt kopen. Uh, dat zijn niet de fijnste dat vinden nee, wij. Nee, want dan was het dus puntje van kritiek van vorig jaar... die mevrouw had dus wel, wel gelijk. Omdat je dus verschillende ganalen hebt. De een pelt makkelijker dan de andere. Klopt. Die, uh, zeg maar, die we hier zelf vangen... die zijn wat harder. Dus wa daardoor makkelijker te pellen. De handelsganalen zijn wat vochtiger. En, ja. uh, daar gebeurt ook heel veel mee natuurlijk met die ganalen. Die worden ook anders behandeld. En die zijn daardoor wat slapper en moeilijker te pellen. Hm. Maar goed, da daar gaat, dat heeft dus ook altijd te maken met van de kwaliteit van de garnalen. De professionele pellers, de semi-professionele pellers, de amateurpellers. Die halen jullie ook uit elkaar. Hebben jullie verder nog andere, andere uh, opzetten ten, op, ten opzichte van vorig jaar? Nee, het is alleen die, die twee classes. Ja. En die uh, lopen wel de hele avond door elkaar heen. En ook weer dat ze een aantal rondes moeten doen. En uiteindelijk dan wel weer met een finale ronde natuurlijk. En tussendoor natuurlijk een heel mooi programma. Er komt een Chanticor. Uh, ik meen dat Gree Win... ook komt. Nee, Grei niet. Oh, Win... Grei niet. Wim Mendel. Wim Mendel met muzikale zijn... omlijsting. Die gaat zorgen voor de bekende zeemansliederen. De, de, ja. de, gewoon een gezellige boel wordt. Oké, okay. uh, de, de, uh, de, de, de uitslag wordt s'avonds verwacht rond een uur of tien. Okay. Uh, de kanalen die gepeld zijn. Wat gebeurt daarmee? Ik ga maar lekker opeten. <laughs> Daar nee, de... zorgt de brigade van Huig. Die zorgt ja. voor, voor allemaal lekkere hapjes. Dus zo gauw de granalen zijn. Worden er hapjes van gemaakt. Die worden uitgedeeld onder de, onder de mensen. Maar het is een geweldige locatie hè, Talassa. Ja geweldig. Ja, het is Zeker. En, en mooi dat hij ook ja. de, de, zijn medewerking verleent. En, ja. en, en ja. jullie onderdak verschaft. Daar zijn we ook zo... bijzonder dankbaar voor. Zoals ook in de afgelopen jaren. Maar goed de, de gepelde granalen worden verwerkt tot je ja. ja, hapjes. Haapjes. En die en worden diezelfde avond weer uitgeserveerd. Ja. Dat, uh, Geweldig. Goed, dan is, het, uh, dan is het tien uur, de prijs weer naar bekend. Dus dan begint het feest. Dan uh, barst het feestje nog even los, want we mogen er twaalf uur doorgaan ja, natuurlijk. Klopt. En dus we zullen er zeker nog een feestje van maken. Goed. Dan uh, valt er ook bij ons weer een beetje uh, wat weg. Dan kunnen wij ontspannen. Ja. Goed. Want we zijn natuurlijk maanden in voorbereiding en uh, daar zijn we blij als het uh, weer over is en geslaagd is. Ja, Gerard, Ja, mag dan ken je dan ook Katse ook hè? want je hebt de hele avond gewerkt en dan ken je ook even los die Bijklaar. <laughs> Ja, volgens mij zit je mee te luisteren. Denk het. Inschrijven. Hoeveel inschrijvingen heb je al? We hebben ruim 20 inschrijvingen op dit moment. En hoeveel kan je er hebben? We kunnen er maximaal 44 hebben. 44. En uh, mensen die dus nu kennis nemen van het Garnalengebeuren en die willen zich inschrijven, hoe kunnen ze dat doen? Dat kunnen ze doen uh, door zich even aan te melden bij Talassa. En anders via een mailtje aan de. Of nee, niet de. Aan Garnaal Zandvoort. En Garnaal met AE. Oké, okay, oké. Okay. At uh, gmail.com Garnaal met AE luisteraars. En dan gmail.com. Juist. Uh, goed, en bij Talassa zelf. Nou, wij wensen jullie uh, namens CFM heel veel uh, succes nog met de voorbereidingen. Fijn dat jullie even de tijd hebben genomen om even naar de studio te komen. Jullie dank voor de aandacht. Graag gedaan. Hou ons op de hoogte van de ontwikkelingen. Dat gaan we zeker doen. En uh, op de dag zelf, we gaan wat regelen. Of we gaan jullie bellen, of wat dan ook. We halen jullie live in de uitzending. Dus de, Heel veel sterkte nog met de... Heb ik iets vergeten? Nee, we zijn volgens nee, nee. mij niets vergeten. Nou, ik we zijn zou middag... zeggen, jullie zijn natuurlijk wel van harte welkom. Ja, we moeten er, uh, deelig, deelig, we moeten er een keer heen, Rob. Ja, dat klopt. Ja, je ja. moet er zeker bij zijn. Maar nee, goed, we, we zijn vanmorgen nog dorp in de ronde geweest. We hebben plusminus 30, 40 posters in de ronde gegaan. Ja, is hartstikke mooi. posters tegen. Ah, heel mooi. Goed, nogmaals, heel veel succes. Dankjewel. Willem, Gerard... Het gaat jullie goed en we zien elkaar. Oké, okay. hartelijk Jouw. dank, hoi. mannen. Hoi, hoi. En zometeen schakelen we over naar dag en dan gaan we bellen met Lena van der Haak. Maar eerst de beloofde single van Johnny Cash. Is getting better? Or do you feel the same?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 You say love is a temple, love the higher law. Love is a temple, love the higher law. Mooi, hè? de muziek van Johnny Cash op de Zandvoortse Radio. Jordan, de single van. Ja, hij van Johnny Cash gaan we live naar de Protestantse kerk hier in Zandvoort. Want vandaag is het koordendag en aan de telefoon hebben we Lena van de Haak. Goedemiddag, Lena, welkom. Hé, hey, dag Rob, dag allemaal, hey. Jan. En Wat... fantastisch. Johnny Cash. Ja, heel leuk gevonden. Goed hè. He. <laughs> ja, helemaal geweldig. Lena, vertel. Hoe is het daar? Nou, het is hartstikke goed. Uh, zal ik vertellen hoe het vanaf het begin af aan is geweest? Even Ga je gang. Even... Jazeker. Ga je gang. Oké. Okay. Nou, we begonnen al rond een uur of half elf. Toen was de opening. Uh, nou, om de opening wat uh, op te leuken is er een uh, toneelstukje ingestudeerd. En dat was echt superleuk. Uh, heel het koor is natuurlijk al verkleed in cowboys, indianen, salondames, sheriffs. Nou, we kwamen allemaal in het toneelstukje voor. Het decor is prachtig. Werd ook gebruikt als een, uh, ja, voor het stukje. Uh, er is een bank gemaakt en een, um, een uh, gevangenis. En het stukje ging dan ook over dat de bank werd beroofd en dat de dief uiteindelijk in de gevangenis... Terecht kwam. Nou, superleuk. Um, iedereen was ook heel erg gecharmeerd. De van de kerk zat toen nog gelijk half vol. Uh, we zijn gelijk van start gegaan met het koor Swing uit Heilo. Uh, die hadden voor de, deze gelegenheid hadden ze zich allemaal. Uh... Uh, ja, verkleed zeg maar, in een spijkerbroek en een, uh, in een rode accessoire. Dus een rode kool of een rode sjaal of een rode hoed. Het was ontzettend leuk. En het popkoor uh, pop -koor Fun For You uit Leidschendam kwam daarna. En ja, die is, uh, die is al eerder geweest. En dat is een heel leuk koor. Dat is een groot koor, maar dat zingt ook zo gezellig. Er zijn 65 mannen en vrouwen en die weten de boel dan wel flink op te zwepen. En ja, met uh, de mensen die zij meebrengen, het publiek, is de kerk dan gewoon vol. En vanaf dat moment ...is de kerk gewoon helemaal vol geweest. En uh, ja, dat was hartstikke leuk. Zeker ook voor het uh, koor uit Zandvoort... ...wat rond het kwamvertraaf optrad. Dat was het I Cantori Allegri. Uh, ja, zij waren uh, een beetje onderbezet. Dat was wel jammer, maar voor de rest natuurlijk uh, hartstikke goed. Uh, het koor wat daarna kwam, fantastisch, was ook heel erg leuk. Hadden als uh, prachtig nummer ingestudeerd uh, I Still Have a Fout, wat helemaal uh, past natuurlijk in de country-in-western-style. En uh, ja, we zijn op dit moment uh, bezig met de vocal group lid. En die begonnen heel erg leuk. Ze zijn de eerste koor met ook een echt combo. Dus met een gitarist, een pianist, een drummer en uh, een, uh, nog een toetsenist. En zij begonnen met het nummer Thank God I'm a Country Boy. Dus iedereen ging gelijk meeklappen en meedansen. Dat was dus helemaal leuk. Ik zou zeggen, blijf gewoon, uh, iedereen die al is, je moet gewoon blijven tot 10 uur en iedereen die er nog niet is, die moet gewoon komen want het is gewoon ontzettend leuk, ontzettend gezellig, de sfeer zit er goed in en uh, ja, je kan nu ook nog op de foto met diverse mensen zoals uh, bijvoorbeeld ik, ik ben als salondame verkleed, oh, la, la, la, la, la, la. dus uh, ik zou zeggen Rob, jij moet gewoon even langs Ja, ik kom zo meteen hoor, na 5 uur uh, kom ik meteen jullie kant op. Hey, op. hey Lena, hoeveel koren doen er uh, vandaag mee? Uh, als het goed is, uh, 23. Zo Ja, en het leuke is op het moment dat uh, de inschrijving begint... dan uh, binnen een week is het, uh, is het eigenlijk al vol. En dan uh, moet de, de organisatie moet dan helemaal gaan loten wie er in komt. Omdat ze heel vaak dezelfde koren willen gaan optreden. Omdat ze het zo leuk vinden hier in het dorp en hier in de kerk met altijd het publiek. Dus ja, om nou vijf keer bijvoorbeeld uh, hetzelfde koren op te laten treden, willen we niet. We willen ook wat diversiteit. Dus uh, ze gaan dan ook echt kijken van welk koor hebben we nog niet gehad... welk koor is anders, welk koor past juist wel precies in het thema. En uiteindelijk zijn daar dus 23 koren uitgekomen. En die komen zo'n beetje uit het hele land? Ja, inderdaad. Van uh, Noord-Holland tot uh, helemaal uit Zeeland en uit Groningen... En wat ook heel erg leuk even is om te vertellen, is er is een kinderkoor wat meedoet. En um, ja, ja dat, is, dat is sowieso wel leuk, want de kinderen die goed zingen, dat is, uh, dat is een beetje schaars. <lacht> dat is echt heel erg leuk om te horen. Ik weet even niet meer hoe ze heten. Dat komt omdat ik het, ik het programmaboekje wel voor me maar ik heb hele gladde handschoenen aan. <lacht> wat ik niet goed kan opzoeken. <lacht> Um, wat ook heel erg leuk is, dat is rond kwart voor zes. Dat is het Country and Western Corner Rumberly uit Koog aan de Zaan. En dat past natuurlijk helemaal in het straatje van de korendag. Dus uh, ja, we, we moesten dit koor natuurlijk wel, uh, wel eventjes uh, vragen om mee te doen. Oh, ik heb hier het kinderkoor. Dat is Music Star uit Castricum. En zij komen om kwart over vijf. Ja. Goed. Uh, even uh, tot zover, Lena. Uh, het, het is vanmorgen om tien uur begonnen. Gaat vanavond door tot tien uur. Ja, je hebt al uitgelegd, er waren meerdere inschrijvingen en wat, hoe je dat, dat dan selecteert. Uh, volle bak, alles en iedereen is er? Ja, helemaal klopt. Het hele koor is ook aanwezig. Uh, iedereen heeft zich helemaal uitgedoft en uh, verkleed. Met door uh, natuurlijk de lappensusjes van het koor die alle kleren hebben gemaakt of verma ja, vermaakt en gekocht. Nou, bijna iedere lid van het koor heeft meegeholpen aan de... Versnaperingen, aan de tipi die vooraan staat, helemaal mooi gebouwd. De huifkar die staat uh, vooraan. Het podium wat natuurlijk helemaal is uh, gemaakt als, uh, als saloon. Ja, het is echt ongelooflijk wat uh, al deze mensen in een week gewoon hebben bekokstoofd. Nou, ik hoop dat het, uh, dat het uh, helemaal volle bak is en blijft tot vanavond 10 uur. Ik, ik ben er niet bang voor. Als je het goed vindt, bellen we je verderop in het programma... nog een keer even uh, op voor een uh, tussenstandje. Helemaal goed. kan je nog iets vertellen over onze finale... en natuurlijk het Lustrum-concert we wij geven op 16 november... omdat wij, de zingers 10 jaar bestaan. Nou, van harte gefeliciteerd vanaf hier uh, van de Tolweg. Uh, blijf okay. even hangen, dan gaan we straks even afspreken... wanneer we je later in de uitzending uh, weer uh, mogen bellen. Prima. Oké, okay. okay, dankjewel Lena. En straks komen we weer bij Lena terug. En iedereen rapje naar de protestantse kerk. Tot aan I tien uur vanavond. Haven, West Virginia Blue Ridge Mountains Shenandoah River Older, older than the trees, younger 10 uur vanavond is iedereen van harte welkom in de protestantse kerk hier in Stalvo. Voor dag 2013. Helemaal in het teken van de country en Westen. En CFM past zich natuurlijk meteen aan, hè. Je de John Denver en Country Roads Take Me Home. Vier minuten over half drie geworden, tijd voor het weerbericht. En we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe het weer er de komende dagen uit gaat zien. We horen het nu van collega Vos. Ja, uh, luisteraars. Een nieuw hogedrukgebied genaamd Irina... ligt in de golf van Biscayen en heeft een uitloper naar onze streken. Daardoor is het weer rustig en droog herfstweer. We starten de dag vanmorgen met nevel en mist... maar in de loop van de ochtend verdween de mist. Daarna overheerst de bewolking... maar vanmiddag zien we toch nog af en toe even de zon. Het blijft droog en er waait een zwakke tot matige noordwestelijke wind. De temperatuur stijgt naar waarde van rond de 18 graden. Vanavond en de komende nacht zijn er opklaringen... maar tegelijkertijd neemt ook de kans op mist weer toe. Bij een tot, bij een tot, zwak, maar een tot zwak afnemende noordwestelijke wind... daalt de temperatuur naar 11 à 12 graden. Morgen starten we de dag met mist en of wat laag hangende bewolking. Maar in de middag schijnt ook de zon. Het blijft droog en er waait een zwakke westelijke wind. De temperatuur komt uit ongeveer op een graad of 17 of 18. Okay. Na het weekend blijft het rustig en droog herfst weer... met in de nacht en ochtend kans op mist en of laag hangende bewolking. Tijdens de middaguren schijnt geregeld de zon. De wind waait zwak, eerst uit het zuidwesten... later in de week uit noord tot noordoost... en de temperatuur stijgt maandag en dinsdag naar 18 graden... woensdag naar 17 en donderdag en vrijdag naar maximaal 15 graden. Al dus Rico Schreuder. En wil je het weer nalezen, dan ga je naar www.ricoweer.nl of kijk ook eens op www.meteopagina.nl. Dat was het weer... En hier zijn The Bits Boys. Als je, als, je... Ja, als je het doet. Ja, weer het knopje. Ja, weer het knopje. Ja, de Beach in The Bits Boys. De Bits Boys. De Bits Boys. De Bits Boys. De Bits seven. Pushbutton heaven. Tot aan vijf uh, uur vanmiddag bij CFM. En hoor, de queen. en I want to break free. 13 minuten over half drie. We hebben vanmiddag uh, in dit programma ruim aandacht voor Korendag. Ja, en uh, onze collega Jaap Koper had vanmorgen een uh, inter uh, gesprek met Marijke van Wonderen. En Marijke van Wonderen is, uh, uh, is ook een van de leden van de Pop Singers. En uh, hij heeft haar, uh, laten we zeggen, het hemd van de broek gevraagd of zo. Hoe ging dat? Ja, zoiets. Zoiets. Goed, uh, kunt u kunt nu luisteren naar het interview wat uh, Jaap Koper had met Marijke van Wonderen. Het is de Korendag in Zandvoort. En dat houdt dan in dat ik dan eventjes op het uh, terrein van de protestantse kerk ben gekomen. Uh, Marijke van Wonderen van uh, de Beach Pop Singers, uh, ja ik zeg het goed, uh, die uh, zit naast me. En uh, ik geloof dat jullie dit al, een, uh, al weer een tijdje doen. Zeven jaar. Dit is de zevende keer. Uh, dit is een thema en dan zie ik iedereen een beetje in. Uh, nou ja, Het lijkt wel of het decorstukken, levende decorstukken zijn uit een uh, westernfilm van Clint Eastwood. Nee, het is gewoon uh, counter-in-western. Ja. En er lopen wat uh, figuren rond, uh, maar niet zo heel veel. Het meeste zijn cowboy, indiaan, cowgirls, uh, saloondames. We hebben Billy the Kid. Nou ja, dat is het wel zo'n beetje... Denken jullie daar elk jaar over nou, om daar een thema aan ja. te koppelen? Ja, de eerste jaren hebben we het gedaan met uh, niks, zeg maar. alleen een uh, beetje een decor en verder niet. En sinds uh, ik denk een jaar of vijf bedenken we echt ieder jaar een, uh, een thema. Hoe zijn jullie op dit thema gekomen? Uh, dat is heel grappig. Uh, we hadden eerst een ander thema. Maar uh, uh, iemand die nog in het bestuur zit, die, uh, die had uh, op de radio liedjes van Country in Westend gehoord. En die dacht, oh dat is ook wel een leuk thema. En wij zaten ergens te eten in een country gebeuren en wij dachten, oh dat is eigenlijk wel leuk. Dus toen kwamen wij elkaar op de eerste vergadering en toen zei ze van, ah, we hebben eigenlijk een ander idee. Ik zeg, ja wij ook. En toen bleken we dus allebei hetzelfde te hebben. Dus dat was simpel. Zo is het ontstaan. Zo is het ontstaan. Uh, dit is de zevende keer dat jullie dit, uh, dit doen, ja. uh, de Korendag. Um, dan denk ik ook van, ja, is het al zover in het land uh, dat mensen het weten dat dit uh, elk jaar terugkomt? Ja. ja, we hebben echt al koren uit uh, Limburg. Uh, ik weet niet of het dit jaar ook is, maar we hebben al koren uit Limburg, Rotterdam, uh, nou, eigenlijk door het hele land zit dus ook al, uh, als het niet geweest is, van volgend jaar dezelfde uh, tijd uh, dat ik dan maar weer kom? Ja, er zijn heel veel koren die meteen zeggen van... Uh, oh, mogen we volgend jaar weer? Maar zo werkt het dus niet. Want we hebben best heel veel inschrijvingen. Dus ze kunnen meteen na de Korendag kunnen ze op de site inschrijven en dan... Uh, ja, dan gaan wij loten op een gegeven moment en ja, dan heb je dus geluk als je erin zit en pech als je er niet in zit. We hebben toevallig één koor, die komt al voor de zesde keer, die is zes keer uitgeloot. Die is één keer niet geweest omdat ze zelf een jubileum hadden en al die, voor de rest alle jaren zijn ze wel geweest. Dus het kan ook zijn dat dit, dat koor misschien eens een keer uitgeloot kan ja, worden. Ja, klopt. Uh, trekt het geen scheve gezichten nee. door dit systeem? Nee. nee, iedereen begrijpt het wel. Ik bedoel, we hebben zoveel mensen, dus ja, je moet op een gegeven moment keus maken. Uh, nu doen jullie dit, dit dus uh, uit Country and Western, ja. maar uh, hoe gaan die andere uh, koren dan uh, zich presenteren? Nou, er zijn koren die, uh, het is in ieder geval de bedoeling dat ze één uh, liedje zingen in de Country and Western stijl en dat gebeurt ook meestal ja. wel. Ja. En er zijn koren die uh, ja, die doen ook uh, iets op of aan en uh, er zijn koren die doen dat niet, maar dat hoeft ook niet. Ja. Het is leuk als ze het wel doen en uh, als ze het niet doen, dan ook best. Goed, uh, nou ja, uh, op het moment dat wij hier spreken is het zaterdagmorgen, maar uh, als jij hier om een uur of, wat is het, twaalf? Nee, de andere jaren was het half drie, voordat we naar huis gingen. Ja. Want alles, we, je hebt gezien, alles is in de country in Westernstijl. Dus alles moet weer afgebroken worden, het moet opgeruimd worden, het moet schoon zijn, want morgenochtend om tien uur is er weer een kerkdienst. Dus uh, nee, we zijn echt wel tot half drie, drie uur bezig vannacht. En we zijn dus ook al zeven dagen bezig. En dan is er een voldaan gevoel als dat het laatste koren geweest is? Heel voldaan, ja. ja. Het, is, uh, het verloopt altijd prima. Laat ik het afkloppen, maar het gaat altijd heel goed. En uh, ja, het is altijd heel fijn als je sowieso al zelf het podium op mag om kwart over negen. Dan zit de hele zaal vol en iedereen is natuurlijk van... Oh, we op dat moment, omdat je het heel georganiseerd hebt. Dus uh, ja, het is echt uh, geweldig. En jullie zijn ook helemaal aan het eind uh, aan de beurt? Ja, wij zingen om kwart over negen en dan om uh, kwart voor tien ongeveer dan sluiten we af met uh, een koor uit uh, Driehuis. Dat is het koor Decibel en daar doen we uh, de finale mee, een liedje. En dat zingen we twee keer. Goed, dankjewel. Graag gedaan. Deze Nederlandse dame, Carol Emerald, heeft ook succes in Amerika. Meteen op nummer 1 binnengekomen, hoor. Heb je hoort, dat gehoord? Nee. Dat is geweldig nieuws, toch? Dat is prachtig. Prachtig. En maar... dit was uh, een van haar uh, eerdere plaatjes. hoor. Uh, A Night Like This. Vandaag uh, Korendag is Salford. Tot aan 10 uur vanavond ben je nog van harte welkom... in de protestantse kerk. En zojuist hoorden we collega uh, Koper met uh, Marijke van Wonderen... zeker de moeite waard om daar heen te gaan vanmiddag.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 Fais moet zeggen, ik moet ik moet zeggen, ik moet zeggen, ik moet zeggen, ik moet zeggen, ik Outé, zeggen, ik moet zeggen, ik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 Dis-moi où tu caché, ça doit, c'est au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. <messante> Vrijdagmiddag tussen 3 en 5 hoor je de 40 beste plaat van Europa in de Euro Breakdown, gepresenteerd door Jos van Dam. En deze staat daarin ook nog steeds genoteerd. Een lekkere zin van Stromae hoor je en Papa Uti, Hebben wij vanmiddag geen voetbal Albert-Jan? Uh, nee, helaas, uh, want uh, onze voetballiefhebbers luisteraars die uh, met smart zitten te wachten op het live-verslag van Joop van Nes... moeten we helaas Dat mooie zonnige geluid van Joop van Nes op de radio. Uh, Zandvoort 1 speelt uit tegen AFC 1... en uh, helaas kan uh, Joop van Nes daar niet bij aanwezig zijn... dus kunnen we ook niet live-verslag van doen. Oké, okay, wat we wel gaan doen is uh, de heren van Zandvoort Veteranen in de gaten houden. Zij spelen vandaag uh, tegen Edo. Edo, en daar staat voor Edo. Geen idee. <laughs> Edo. Oh, staat voor geen idee. Ook geen goed. idee. Goed, die spelen thuis? Die spelen thuis. Die spelen thuis, oké. Okay. Maar er is natuurlijk voor mensen die dan iets anders willen gaan doen dit weekend... naast de Korendag natuurlijk ook nog twee dagen de Kunstkracht 12. Maar daarover straks meer. Oké, okay, dat in het volgende uur van Zandvoort op zaterdag. Graag tot zometeen.